Jouters, raadjes. Uh, ja, naar nou radio. Het is uh, zondagavond 21 april 2013. En nog negen nachtjes slapen. En dan hebben we een koning. Ja, dat na ruim 100 jaar. Alleen maar een vorstinie. Ja, oké. Okay. Uh, maakt niet uit natuurlijk. Hè. Dus, uh, oké, okay, we gaan het verder niet meer over hebben. Want er wordt elke dag wel over gediscussieerd over het koningshuis wel of geen uh, koningshuis, republiek, uh, president. Ah, uh, joh, ik vind het allemaal prima zo. Ik vind een monarchie, uh, vind ik allemaal prima. Voor mij mag het allemaal. En als je voor een uh, republiek bent, ja, dan moet jij weten, ik bedoel. Uh, mij maakt het in principe uh, uh, helemaal niks uit. Maar ja, toch heeft het wel wat, weet je? Uh, mensen geloven graag in sprookjes. Nou, als ze dat graag willen en daar belasting voor willen betalen. Vind ik dat prima, weet je. Het kost maar 30 euro per jaar per persoon. Dus waar maken mensen zich druk om? Maar goed, we gaan er niet meer verder over discussiëren. Dus, uh, oké okay, mensen. We gaan dus, uh, Jullie kunnen skypen, hè? Skype, uh, die staat aan. Dus als je wil inbellen, dan kan je dat doen. En het Skype-adres is uh, dj-jaap. En uh, je kan ook op de chat, want daar zitten we natuurlijk ook op. Dus uh, mensen, dus room niet. Ga lekker naar de chat. En doe lekker gezellig mee met ons. Hè. Dus uh, www.eurostarradio.nl En uh, klik op de chat, mee, Je kan met ons chat, uh, onze webcam staat ook aan. Alleen, onze webcam uh, heb ik expres het geluid uitgedaan. Want denken denk uh, mensen vaak dat dat... Uh, ook de radiostream is, maar het geluid staat uit op de webcam. Je, kan, uh, je ziet twee schermen in beeld, live. En af en toe zie je mijn hand als het enige wat je van mij ziet als ik even de boel bedien hier. Dus uh, goed, uh, we gaan uh, lekker een liedje draaien. Jullie kunnen skypen nu live in de uitzending als je daar trekken in hebt. Het hoeft natuurlijk niet, je kan ook gaan lekker chatten. Al dan niet anoniem en een neem. of gewoon met je echte naam. Wat jij wil. Je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Je hoeft alleen je naam in te toetsen. Bo uh, ja, bovenin. En dan uh, klik je gewoon op, uh, op het dingetje. Je kan uh, gewoon lekker en gezellig chatten. Met mij of met de medeluisteraars. Goed, uh, de Skype staat aan hier. Dus DJ streepje jaap En je kan inbellen als je er ja, zin in hebt. Natuurlijk kom je wel even in de uitzending, hè? dat is zo één voorwaarde. Oké, okay, we gaan het uh, volgende liedje draaien. En, uh, ja. en, wel, en dat is, wie zal dat nou toch wezen, mensen? Nou, we hebben weer eens wat nieuws gedownload van de week. Uh, jullie hebben al wat in de non-stop uh, uitzending wat van kunnen horen. En dan moet ik wel eens even opzoeken hoor, jongens. Oké, uh, ja heb ik het. ja. Deze is, uh, even kijken hoor, we gaan eens, uh, eens even kijken, dan moet ik even zoeken hoor, Grace Kelly. Ja, ik bedoel niet de actrice Grace Kelly, maar de zangeres. En dat volgende uh, liedje, dat heet, Kiss Away Your Tears. En dan gaat ze nu zingen. Lay down your head, Lay down your pride This is you and me No one's here to criticize No one's watching us So let me take care of you And cry, my darling, cry Tell me everything Cares If your words are a jumbled mess Just do your best I'll be here to take care of you So cry, my darling, cry I'll kiss away your tears I'll hold your hand I'll kiss away your tears I'll hold your head all night And I won't say a word I'll just be by your side This way your tears. Oké okay, luisteraartjes, uh, het is nu uh, 12 minuten over 8. En uh, ja, het is zondagavond 21 april 2013. En je luistert naar DJ Jaap via Eurostar Radio. En uh, goed, we gaan verder uh, draaien weet je. We gaan eens kijken naar de uh, nee, Sick Boys en Blomen. Euro's in Texas. oh jee, betalen ze er ook om met euro's... Some sense in my mind And after I paid for my vodka Left all my misery behind I heard the barkeeper shouting But I truly couldn't find What the good man wanted from me Except for the change well that was mine I wanted him to keep But he wouldn't keep a thine En Lomen Met de Euros in Texas Oké okay. Nou mensen, je kan uh, Skype als je dat wil En dan ga je naar Skype adres DJ-Jaap En dan kom je vanzelf uh, kan je bellen en dan kom je live In de uitzending Je kan ook chatten natuurlijk En dat is ook allemaal mogelijk En daar sta ik uh, ook in En uh, hoe meer uh, Luisteraars zal doen hoe gezelliger het wordt natuurlijk hè? Dus, uh, maar goed, uh, je kan ook lekker lijzer als je dat liever alleen doet. Dus uh, ja, goed nou mensen, het is, uh, ja, we zijn alweer uh, <laughs> bijna aan het eind van de maand. Hè? Nog een, uh, uh, een ruime een week is het alweer mei. Het geschiet wel erg op hè? Ja, de tuin begint ook wel lekker te bloeien hier zo. Het was vandaag uh, wel zondag de hele dag. Een beetje fris, wel, wel uh, minder fris als gisteren, maar het, uh, het was wel uh, lekker zondag, dus uh, een droog. Dus het was wel prettig toeven hier in Den Haag. Uh, ja, van de week, ik geloof, eind van de week wordt het uh, wat warmer, 15-16 graden als het goed is. Als alles uh, klopt de weersverspellingen, of de weersverwachtingen, hoe je het ook mag noemen. En uh, ja, misschien hebben we wel een zonnige, uh, warme, kan dag. Wie weet, we zullen zien. Hè? En uh, als de maand mei uh, nou, zo tussen de 16 en 20 graden zit, dan uh, zitten we hier van niet verkeerd. Natuurlijk, af en toe heb je al een regenbaardje nodig natuurlijk. Maar het moet geen dagen gaan regenen, weet je. Alsjeblieft, zeg, we hebben al zoveel voor onze kiezen gehad. We hebben een hele koude, koude periode achter de rug. Koude winter, koud voorjaar. En misschien eh, ja, als eind van de week de temperaturen hoog blijven. Vanaf eh, zeg maar 15, 16 graden tot een graadje of 20. Of zo. Dan eh, heel af en toe regen. Eh, dat is eh, af en toe wel nodig natuurlijk. Als een dagje regen tussendoor is niet zo heel erg als het merendeel... Eh, maar lekker droog weer is dat het allemaal zich mooi compenseert. Nou jongens, euh, ja, bedoel, het wordt tijd. Hè, want euh, we hebben toch wel een mooi voorjaar en een mooie zomer verdiend, toch? Doe, euh, ja, vorig jaar was het tot, euh, tot al november toe euh, redelijk warm, best wel. En in december toen begon het echt euh, behoorlijk euh, kaart te worden, hoor. Jonge, jongen, jongen, zeg. Nou, ik ben me straks nog voor, voor de uitzending nog even naar de avondwinkel geweest. Wat was het, daar druk zeg. En ik denk, jeetje. Nou, en ik kijk op mijn klokje zo kwart voor acht. En ik denk, oei, als ik het nou nog maar red, dus, uh, Maar Dus, ja, ik heb het gered. Het, uh, de opstart is er net even fout gegaan. <tus> en het, uh, ja... De, het ging een beetje mis ja. maar goed, dat maakt niet uit. Het is een live uitzending, dus uh, ja, we zullen maar denken, dat hoort er allemaal een bij. Goed, we gaan weer eens een liedje draaien naar straatjes. En de volgende is van de Dada Weatherman. En dat is een heel mooi, lief liedje. En dat nummer, dat heet... Wat heet dat nummer? Hey, hebben we dat nummer niet meer? De Dada Weatherman hadden we toch? Ja, oh, oh. maar de Dada Weatherman... Die had een liedje. Die staat hier niet tussen, of het is van een ander album. Maar ik wou, ik vind het zo'n leuk liedje, weet je. Ik ga het even zoeken hoor. Ik ga het even opzoeken. Volgens mij zit hij hier ergens tussen. Ja, de Weatherman. Ja. Ja. Dus even zoeken. Ik denk dat hij hier ergens zit. Hij zal toch niet op naam van album staan? Ik zit maar echt rot te zoeken hier, maar goed, dat, dat komt later dan wel. Dan draaien we maar het liedje wat ik hier heb staan. Ja, nou. Daar, de Dada Weatherman. Ik vind ze een, uh, heel apart, weet je nou ja, ben ik die ook alweer kwijt. Wacht even, hier zit ik geloof ik bij de Dado Wellerman. ben ik hem ook alweer kwijt, jongens. Nou, dat schiet niet op allemaal. Ja, dat is met een live uitzending altijd uh, kloten, omdat we op het te zeggen. Want uh, als je het uh, van tevoren opneemt, dan kun je nog plakken en knippen. En uh, ja, dan ziet het er allemaal ge gelikt uit. Althans, het, uh, uh, uh, het uh, klinkt allemaal gelikt. En dus een live uitzending en dan ben ik. Die bent weer kwaad, God voor uh, domme. Sorry hoor, maar ik word er even een beetje pistof uh, om. Nou goed, naderen. Mario Sales. Sape tu la neve, nel cinquantese le sue mani erano nude, quando avevo poco più di qualche anno, avevo le orecchie grandi. Mi ricordo mi chiamavano Ciccio Bombo, già da piccolo vivevo in un altro mondo, nei tuoi occhi vedevo le stelle, nelle tue tasche mettevo le. madre mi portava sempre in braccio, quando rideva ero contento come un pazzo, la felicità non conta, quando sei felice il tempo passa a correre, come Una lepre ti forma, pianta le radici tra le nuvole dolci come noci pioveva sole anche la notte, un grembiole con un fioco. Le mani sempre sporche Scarpe troppo strette Per la prima comunione Una giacca troppo larga Per metterci tutto il mio cuore Nei tuoi occhi vedevo te stelle Nelle tue tasche ja, luisteraartjes, dat was uh, Mario Salles met uh, Madre. Prachtig liedje, maar uh, hij duurt uh, bijna uh, iets meer dan vijf minuten. Dat uh, vind ik wel heel erg lang hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, ik vind na uh, drie minuten wel weer welletjes, wel, oké. Okay. Ja, mijn stem klonk een beetje donker, dus ik heb uh, de lage tonen eventjes wat... Uh, wat weggedraaid. Oké. Okay. Nou, uh, zo klinkt uh, mijn stem. wat minder scherp. Ja, oké. Okay, zo is die beter, hè? Oké. Okay. Nou, ik hoop niet dat het alweer al te scherp klinkt. Ik heb de hoge uh, tonen ook wat. Uh, de, of de middentonen wat weggedraaid. Ik weet niet wat dit allemaal is, maar. Uh, maar oké. Okay. Goed. Uh, ik heb hem gevonden, de Dado Weatherman. Met de uh, Green a Flower. Myself up again. New friends of new times for a new game. Cause you're maybe the friend who understands. May you and time my Oh. And now the time is now out of my veins. My blood is pure enough. Oh, there's no getting Cause my heart is now Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl Oké okay, luisteraartjes, dat was uh, de Dada Weatherman. Met het nummer Green Flower. Prachtig nummer. Doet me een beetje aan de Moody Blues, denk ik eerlijk gezegd. En, uh, en dan nog een groep, maar dan kan ik even de naam uh, niet uh, te binnen schieten. Goed, jullie kunnen skypen op, uh, ja, op skype-adres dj-jaap. DJ liggen Jaap. En dan kan je skypen, maar ik kan natuurlijk ook zelf kijken of ik mensen kan bereiken. Ik zie hier een paar mensen zijn zitten. Kijken of hij zin hebt. Ik zal even kijken hoor. Ik ga nog niet zeggen wie ik ga bellen. Maar we gaan het gewoon proberen. Juist. We gaan het gewoon proberen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, hij wordt alweer neergelegd. Jammer man, ik heb wel zin om met je te praten, maar ik zit even zonder microfoon. Ik spreek je later. Oké, okay, dat staat in de chat van de dingen. Maar ik zie iemand op de... Ah, oh, dat is echt jammer. Ja, oké, okay, nou goed. Uh... Oké, okay, ik dacht dat ik... Uh... Dat ik... Uh... Hoi. Ja, dat is Porsche op de chat. Porsche, ik weet niet of je luistert, maar ik ben nu al aan het uitzenden. Porsche, Porsche, Porsche. Hey, wat gebeurt er nu allemaal? Heb jij zin voor een andere radio te draaien dan enkel je aandra? Nee. Nee, daar heb ik geen zin in. Ik heb mijn eigen stream, sorry. Ik vind het heel lief van je, maar heb ik geen uh, geen tijd voor uh... ah, oké okay, ja oh, nee nee nee nee nee geen tijd tijd uh, sorry uh... geef niets uh, uh, dat uh, mag dat mag natuurlijk je mag alles vragen maar uh... Oké, okay. nee, ik houd het uh, liever. Ik vind één keer in de week wel genoeg zo. Dus uh, dus nee, ook niet uh, voor anderen. Uh, ja, uh, misschien, uh, misschien, maar beloof uh, niks. Misschien, maar beloof niks. Goed, maar goed, ja, oké. Okay. Dat gaat dan wel uh, via mijn... Uh, <coughs> Oké, okay, als je ooit meer tijd hebt. Ja, misschien hoor. Ik bedoel, ik ga geen dingen beloven die ik achteraf niet na kan komen. Dus. Maar goed, het is een vraagje hoor. Dus dat mag, natuurlijk. Dat mag altijd. Oké, okay, nou, we zien. Oké, oké, oké. Ja, goed. Maar ik ben nu al tijd zender. Dat heeft hij misschien niet in de gaten. Maar ik ben al tijd zender nu, dus. Ja. Er zijn meer mensen die me hebben gevraagd, maar ik heb uh, uh, tegen iedereen nee gezegd. En er is nog een radiostation die wou me eerst hebben. En ik heb toen toegezegd, en daar nou hoor ik helemaal niks meer van, ze dus daar begin ik ook niet aan. Ik ga niet zeggen wel radiostation dat radio's wat is, is een hele andere hoor. Maar, maar uh, ik, ik, ik denk dat ik er ook, uh, ook maar niet doe. Ja, ik hoor er niks meer van, dus ik vind het prima zo. Ik hou mijn eigen stream. En uh, als ik een keer geen zin heb, dan kan ik gewoon non-stop muziek draaien. Dus uh, goed. Nou, we gaan weer terug naar de, mijn eigen chat. En ik zie, uh, oké, okay. naar nou, Porsche. We gaan eens kijken of er misschien uh, onze vriend. Uh, ja, deze, dat misschien. Uh, Noem maar bij ja. de Gaan we eens even kijken. Ik ga nog niet zeggen wie het is, want misschien zit hij mee te luisteren en dan zegt hij, oh, oh. Hé, <laughs> hey ja, op zaterdag is voor acht uur, ja, kwart voor acht, ik weet niet of dat nu is. Nee, is van 15 april, maandag 15 april. Dus je kan ook chatten via Skype, hè, dat is wel leuk. Dus als je bepaalde dingen niet over de uitzending wil hebben, dan kan je dus uh, dat gewoon uh, op de Skype doen, zonder dat iemand het merkt. Wordt ook al niet opgenomen. Nou, ja. En dan hoor je normaal tuut en uh, Nou jongens, het uh, hè? Nou. Nou ja goed, misschien bellen ze me wel terug. Misschien bellen ze wel terug hè? Nou goed, oké. Okay. Ja. Al zal ik eh... Uh, nee, nee, nee, nee, laat ik dat maar niet doen. Nee, nee, ik uh, ik weet niet of sommige mensen... Ja, ga kijken of hij het doet. Nou. Hallo en welkom bij de testservice van Skype. Na de pieptoon kunt u een bericht inspreken van maximaal 10 seconden. Daarna laten we u dit bericht terughoren. Oké, okay, dit is een uh, testbericht van uh, Eurostar Radio. en Ik ben DJ Jaap en dit is een testopname voor Skype.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 Bedankt voor het gebruik maken van Skype's testservice. Tot hoors. Stefano Mossini met, uh, met Afternoon instrumentaal nummertje op piano zoals je al gehoord hebt. <laughs> het is nu alweer tien over half negen, het gaat hard hè. En ja, ik heb niemand op de Skype kunnen bereiken helaas. Nou, mijn Skype configuratie daar ligt het niet aan, want die doet het gewoon zoals je zojuist uh, hebt kunnen horen. Maar goed... Uh, ja, we kijken wel, we kijken wel. Misschien word ik nog wel gebeld hoor, voor deze of gene. Of, maar ja, we zien het allemaal wel. Ja, op de, op de chat is het ook niet echt om nou, te zeggen, jongen jongen wat is het gezellig daar, want ja, alle Porsche staat er dan wel op. Maar ja, die, die probeer mij te verleiden om, om ook via een ander uh, internet te draaien. Maar ja, ik heb er niet zoveel tijd voor op. Ik, ik moet de hele week werken. Ja, en ik zit s'avonds al vaak achter de computer. En ja. Dus uh, mijn vrouw vindt het natuurlijk ook prettig als ik. Uh, als ik gewoon gezellig in de woonkamer zit. Dus. Uh, dus ja, misschien ooit in de toekomst. Maar ik, ik beloof niks hiervoor. Dus ik uh, ga daar niet van uit dat het gaat gebeuren. Maar. Ik weet niet of ik dat ga doen. Maar we zien het allemaal wel. Goed, nou, genoeg hierover. Um, goed, we gaan uh, eens even kijken hoor. Ja, um, volgende week, uh, ja of deze week uh, moet ik eigenlijk al zeggen. Want zondag, uh, de eerste dag van de, van de week. De 21ste is vandaag. Nou, ik heb vrijdag... Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag volgende week dan. Hè? Dus uh, nog uh, vier dagen werken. En vanaf de 26e uh, tot en met de 30e. Vijf dagen vrij, dan ben ik het weekend meestal vrij. <coughs> oh, sorry. <coughs> maar uh, ja, goed. Uh, dus uh, lekker een lang weekendje. Vijf dagen, heerlijk joh. En twee korte uh, werkweken. Goed, hier is uh, Try It uh, met Listen. Uh, try it met, uh, met listen uh, oké, okay, we gaan met uh, het volgende nummer verder en, uh, een heel leuk liedje is van de Duitse band Marian en dat nummer heet Das Menschen Schmerz Eurostar Radio is vrije radio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 Jeder, was die kleine gaat. en jeder, zoveel een halt te zijn. En jeder is ben onderricht. Is ben onderricht. Ja, Lars Ruis, dat was. Uh, das Menschen Schmerz van uh, de band. Marianne. Oké. Okay. Als je zin hebt om. Uh te skypen live in de uitzending. Dan uh, ga je naar DJ liggen-streepje Jaap. Dus DJ streepje Jaap. En dan kan je live in de uitzending je verhaal doen of gewoon lekker kletsen met mij. Of een liedje zingen, of misschien een keer wel een instrument bespelen wat je wil laten horen. Aan de luisteraartjes thuis. Wat dan even op zijn haagse zeg je. Ah, maakt allemaal niet uit. Je kan ook op de chat komen als je er zin in hebt. Mag allemaal, we gaan, zijn tot tien uur live. En daarna gaan we de lucht uit. Dus uh, oké, okay, het is nu uh, bijna zeven minuten voor negen. En hier is Nexus met El Nino Teltransa. Mario Kart Altijd fris Vis in het water, niks gaat mis En je haat het, altijd Helemaal lijf, het is een levensstijl, het is een state of mind Het is altijd de bom wat ik breng Kom in de tent en ben altijd Welkom, want ik ben Nooit op een podium gestapt zonder te blazen, nooit verdacht van naapen Nooit bij een battle weggegaan Met schaamte, nooit aangesproken Door een rapper die me geen complimentje Maakte, ik heb Nooit podiumvrees, jij misschien maar ik nooit Robin, nee, nooit knikkende knieën Nooit lijk bleek, nooit koud zweet, nooit iets anders dan heet Nooit afhankelijk van wat ik heb geschreven, nooit om een freestyle verlegen Nooit te beroerd om een big up te geven Of een jonge MC te laten weten wat zijn stijl zou verbeteren uh. Nooit opgegaan in de menigte, ziek, daarom steek ik ze aan. Ik ken mijn plicht, daarom geef ik ze. Altijd vuur, treks blijven guur, maar toegankelijk als snacks uit de muur. Altijd vies, trommel op je vlies. Het achtste wereldwonder op de beat. Altijd daar, precies waar het zijn moet. Raak de haters waar het pijn doet. Altijd correct, op trek zou ik rekening met dingen waar niemand op let. Dat maakt me altijd. Fris, vis in het water, niks gaat mis je haat het altijd, helemaal lijf Het is een levensstijl man, a state of mind Daarom schud ik ze altijd wakker Ik sta altijd achter wat ik zeg Want makker, ik heb nooit hoeven liegen Om een liedje te maken Nooit stoer gedaan met diep bestaande wapens of dames, behalve wat verhaaltjes Maar nooit zonder ook een punt te maken Plus je mag me vragen wat waar is Nooit gepakt voor iets waarders dan fietsen zonder licht Nooit gaai geweest Laat staan in de baai geweest Maar nooit op neergekeken om die reden Rups is een beest, nooit nuchter op een feest Nooit de haai om te draaien Nooit genoeg geld in mijn zak om ook dat het laatste glas whisky te betalen. Nooit te weinig op de bank om te pinnen, tenminste sinds kort. Nooit meer terug naar droog brood op mijn bord. Nooit ogen tekort, nooit verrast. Nooit last van de duisternis, gast. Desnoods op de tas stref ik al tijd, doel. Schop het met gevoel. Rubens Sosa aan de bal, zo cool en al. Scherp, meester aan het werk Wie mij dist, vloekt in de kerk en krijgt altijd spijt. Wees niet boos op mij als je telefoon niemand meer bereikt Want het is altijd een andere schuld Maar mijn zaken zijn schoon als geduld En ik ben altijd fris, vis in het water Niks gaat mis en je haat het altijd, helemaal lijf Het is een levensstijl, yeah, state of mind Ja, luisteraartjes, uh, dat was Seabass uh, met uh, Contrapunt Featuring Robian. Oké, okay, daarvoor hoorde je Nexus met uh, El Nino del Tranza. Oké, okay, we gaan toch eens proberen iemand uh, te bellen weer via de Skype. Want als ze geen contact met mij zoeken, zoek we het wel met een ander. Maar iedereen mag skypen, DJ-liggen streepje jaap. En kun je met mij en met de eventuele medeluisteraars chatten live in de uitzending. Als je dat zou willen. Natuurlijk wel de vorige week Herman Tecklenburg. Misschien is uh, Jacco wel uh, van de partij. Want die heb ik heel lang niet meer gesproken. Nou, we gaan het proberen. Jacco van Emst. Het is net negen uur geweest. Jacco, kijk of hij opneemt. Ben benieuwd. Nou, het apparaat probeert wel contact te leggen. Maar normaal gaat hij over, hè. Maar... De persoon die je probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar. Je kunt een bericht inspreken naar de pieptoon. Ja, hallo uh, Jacco met, uh, met Jaap, DJ Jaap. Uh, we zijn aan het uitzenden op Eurostar Radio. En uh, ja, we zijn tot tien uur live in de lucht. Dus, uh, dus als je het leuk vindt om in de uitzending live met, uh, met ons te praten, dan, uh, nou ja, dat lijkt ons heel erg gezellig. Dus uh, oké, okay. ik ben Jaap. Ik ken me nog wel hè, van, uh, van de chat van Nelly. Dus uh, hey, uh, uh, de groetjes en uh, oké. Okay. Tot, uh, tot straks dan misschien. Nou, het duurde 38 seconden. En misschien belt uh, Jacco wel terug, wie weet. Jacco van Hemst. Oké, okay, nou. Edwin, nog een keer proberen. Oh nee, wacht even. Dat gaat niet goed, wacht. Uh, ben even via Skype. Edwin nog maar eens proberen dan. Net ook geprobeerd. Edwin Emanuel Posse. Uit Rotterdam. Nou. Ook niks, ja. Nou, het, het, het zit niet mee, hè. Vanavond. Dus, nou weet je wat. ik eh... We zullen kijken. Ik ga het gewoon uh, weer een muziekje draaien. We dus ze even kijken wat we allemaal nog uh, in huis hebben. De Drunk Souls. Ja, ik had uh, ja, nog, nog een extra track van een, uh, ze een album twee keer uitgebracht. De Drunk Souls. En daar hebben ze een paar uh, externe of extra tracks. Ik noem zijn het Cuba. Oké Laarstraatjes, dat was uh, Cuba van de Drunk Souls uit Frankrijk. Ja, geweldig band. We blijven een beetje in de sferen van de Karibie. En uh, wat gaan we nu draaien? Ja, we gaan uh, een beetje reggae, uh, reggae draaien. Er komt toch niks meer van die Skype, denk ik. Ik laat nog wel even aanstaan. Dus als je wil skypen, nog kan het nog steeds. DJ-jaap, dus DJ-jaap. En dan kan je live in de uitzending komen als je daar zin in hebt. En uh, goed, we gaan, uh, we zitten ook op de chat, maar daar zie ik ook uh, niemand zitten. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan eventjes zoeken. Eens even zoeken hoor jongens. En meisjes. We gaan eens even kijken. Um... Wacht, ik zit hier een beetje te pielen. Ik had het eigenlijk moeten doen terwijl ik het liedje draaide. Dat wordt ook. Okay. Ik heb al gevonden. Ska Zee. Ska Daddy Zee. Met uh, Ska Daddy Zee Atom. Hier is Tread, what are you doing in the studio? I'm making a punk reggae record. No. Ja, laatste uh, Goed, dat was uh, The Just Dread. Met BM, 110, K-Fever. Oké, okay, het is uh, zondagavond 21 april 2013. En je luistert naar uh, Eurostar Radio. En uh, je kan ons vinden op www.eurostarradio.nl En uh, je kan een berichtje achterlaten op onze gastenboek. Maar ja, uh, mensen... Ik, uh, ja, we, we zijn nu al uh, een uur en een kwartier bezig, maar we hebben nog niemand via de Skype binnen, jongens. Kom even skypen naar de studio in Den Haag met DJ, uh, DJ, dus DJ Jaap. DJ, dus DJ-Jaap, DJ-LIGGEN-STREEPJE-Jaap. En dan kan je live een uitzending bellen. Ik ga het toch nog een keer proberen, hoor, jongens, want... Uh, ja, ik bedoel, ik wil niemand tot last zijn, maar... Edwin neemt niet op. Nou, ja man, die zal wel zo'n bijtje bezig zijn. Jacco heb ik al zijn uh, voicemail ingesproken, dus die ga ik ook niet meer verder lastigvallen vallen. Ik ga toch Marcus nog eens een keer proberen. Marcus. een van onze vaste bellers Ja, we gaan toch eens even kijken wat Marcus doet. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Maar proberen, maar proberen. Ja, ik ken ook wel Willem de Ridder bellen. Maar ja, ik weet niet of die uh, ja de beste man is uh, een aantal weken geleden lelijk gevallen in huis. <tacht> en vorige week bij Ridder Radio ook geen uitzending gedaan. om. Uh, dus ik denk, nou, die laat ik maar even met rust. Want ik weet natuurlijk niet of zijn hoofd ernaar staat, natuurlijk. Dus die laten we even met rust. Nou, Jack, heb ik al Herman, die zal wel uh, ontbijt bezig zijn. Want het is daar uh, nog uh, vroeg, hè? vroeg in de ochtend, daar is tot maandag in Nieuw-Zeeland. En misschien, uh, ah, misschien bellen ik er maar gewoon, weet je. We zullen, we zullen kijken. Waking up, zie ik hier staan. Hij wil alleen niet gestoord worden, zie ik. Nou, goed... En, uh, ja, nee, nee daar gaan we dan niet bellen. Ik vind als iemand al aangeeft dat hij uh, niet gestoord wil worden, dan laten we hem maar met rust. Oké, okay, dat gaat de laatste tijd niet zo goed. Uh, vorige week uh, ja, de, ik heb ik al een meer uh, zondag gehad dat uh, niemand op de Skype kwam. En ik heb ook wel eens gehad dat ik twee, drie mensen had. Oké, okay, dat kan natuurlijk ook voorkomen, maar het zijn vaak dezelfde mensen. Maar ik zou het ook leuk vinden als jullie eens een keer... Op de Skype kwamen mensen. Elke zondagavond. Het, uh, tussen 8 en 10 uur. S avonds is dat dan. Hè? S avonds tussen 8 en 10 uur. <coughs> dan uh, kunnen jullie mij uh, Skypen. En dan uh, ja, kan je het over van alles hebben. Uh, je kan uh, een liedje zingen voor mijn part. Of uh, een muziekinstrument bespelen. Uh, misschien is er wel een verborgen talent. Ja, wie weet. hè. Nou, ik zie dat uh, Marcus ook wel geen antwoord geeft. Nou, die namen dan ook maar zitten. Uh, ja, oké. Okay, dus je kan nog altijd nog, uh, nog inbedden, jongens. Via de Skype nog altijd tot tien uur. Maar vijf voor tien, dan neem ik niet meer op. Dan kan het niet meer. Nou, ik zal toch eens kijken of er iemand op de chat zit. Even kijken hoor. Ik zie hier, uh, ja. Porsche zit er nog wel uh, bij. Porsche. Nou, ik zal eens even kijken. Maar ja, die zeggen ook niet veel meer. Die wil graag dat ik via een uh, teambox radio uitzend. Ja, nou, ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ik heb al uh, eerder voor een radiostation gewerkt. Nou, dat was geen succes moet ik zeggen. Ik bedoel, hé, hey, volg maar. Ja. Nee, ik dacht even dat iemand me belde, maar... Oké. Okay. Goed, uh, Eurostar Radio. Ladies and gentlemen, uh, from, uh, from outside the Netherlands, you listening to Eurostar Radio.nl. I'm DJ Jaap. And I'm broadcasting live every weekend, every Saturday and Sunday in Dutch time. I send every uh, weekend non-stop music, free license music and every Sunday between um, 8 and 10 p.m. I'm broadcasting live from eurostar.nl .no. and uh, we we also talk English here so uh, no problem when you're from out uh, uh, the Netherlands From uh, the States or from uh, somewhere else in the world. You can talk with me, you uh, can listen to uh, wonderful music. Well, we're we'll so ladies and gentlemen. We're listening uh, to DJ App, And uh, we're broadcasting every weekend here on Eurostar Radio. And maybe I'm making an, uh, an English language uh, program. Zo so dan, zo uh, so je kan luisteren naar ons, uh, misschien, of some DJ's die willen broadcasten met uh, uh, Euroso uh, uh, Radio in English Engels. Zo, je bent welkom. Oké, okay. als okay. er mensen zijn die heel goed Engels kunnen, dan zal dat heel leuk zijn. Maar goed. Ik zoek eigenlijk ook wel één of twee dj's. Gewoon voor de lol. Uh, het kost je geen cent. Ja, ik heb vroeger wel eens... Uh, van een radiostation uh, gedraaid. Daar moest ik voor betalen. En toen ben ik ermee gestopt. Uh, netjes opgezegd. Krijg een fikse rekening. ga geen namen noemen. Maar uh, nou, dat was wat meer om het de centjes te doen. Dan voor de hobby. Dus nou, we gaan er niet meer verder over hebben verleden tijd. En, uh, goed, oké. Okay. Nou mensen, we gaan weer verder. Uh, ja, helaas uh, is verder niemand op de Skype. Er uh, zijn wel mensen op de Skype aanwezig. Misschien gaan we die eens proberen. Misschien is dat degene die wel in de uitzending wil. Eens even kijken. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Hé, hey, wat gek. Wat gek, joh. Ook al niks. Ik weet niet wat er aan de hand is, hoor. Maar... maar misschien belt die persoon me wel terug. Ik ga niet zeggen wie het is. Maar we zullen zien. We gaan gewoon een muziekje draaien, lieve mensen. Uh, dus, uh, oké. Okay. Het is nog steeds weekend, hè? Het is weekend op je radio. Weekend Radio. Ja, oké. Okay. <laughs> Leuk, meisje. We gaan eens wat uh, draaien. Oké, okay, ze mix van Rivas Star van The End van The Doors. was dat Daniel Batista met uh, de sabeldans We kennen hem ook in de uitvoering van Exception en zo, weet je. Uh, prachtig, prachtig, prachtig. Hiervoor hoorde je de, uh, de River Star River <coughs> en een mix van The end van de Rose En, mijn dames en heren, de Moonlight Sonata. Ook weer van Daniel Batista. Daar komt hij. Hey. Sorry, ja, Ik ben er even. Ik was even een sanitaire stopwezen maken. Dus sorry voor de radiostilte. Hey. Oké, okay, goed, oké. Okay. Sorry. <laughs> ik hoop niet dat dat al te lang geduurd heeft. Maar dat kan natuurlijk later nog, nog wat terugluisteren. Oké, okay, luisteratjes. We hebben weer een andere leuke band. En die heet Cool Caveman. Met Funky Cops Ja. Op muziek klassiek, klassieke zie wie ben ik de man. Elke hand mijn middelvinger in de lucht, motherfucker. We genieten van nietes en wie verwinnen de man. Hennen, een drak en overvloed, we zijn berucht. Motherfucker. En daarom ben ik een waardige baas met die shit baas me je chick, neem het te grazen met de paarden gebit. Blaas op mijn blik, dan steek ik je fucking haar en mijn tik Haten met blik als je adem, niemand gevaarlijk als ik Want dit is geen handsklok, ik heb geen handpop En het feest zand nog, en het zweet los Is de fucking drank op, noem je dat de randtocht Zonder fucking, drankstof, gooi je fucking hand op En geef me een deken, dan weet ik zeker dat ik menig bevredig met dit Geef me een eigen gewicht Klassieke klassieke zivi, wie ben ik de man? Elke hand met middelvinger in de lucht Pakken, Genieten van liedjes en wie verwennen de man? Hennep en drank en overvloed, we zijn berucht Luid en ook duidelijk als ik fluister en spit Luister en naar een duivel op een Stuig al naar pick-up en in kuipers moeten buigen voor dit. Ruigeren shit, aan bitches huilen met de vuist op de lip. Ik sla je fucking in Toch dat ik een hop breed. Omdat je de hop breed. En het aan de hop breed. Met iemand die nog steeds rappers zomaar hop breed. Hoop dat je de hop breed. Naar wat ik je hopsteaks. Want in feite blijven wij je lijden naar dit niveau. Meiden verkijken zich rijtjes benijden. Razende flows en mijn lijnen blijven maar rijmen en ze maken je boos. Want al je eigen lijnen blijken maar een stralende troost. Ik voel me de koning, de rijk nee. ik Kroon me de koning, de troon is van mij Homie nee. me oh, bedoelt geen klootzak te zijn Maar het is gewoon zo in die ogen van mij nee. Ik voel me de koning, te rijk Kroon me de koning, de troon is van mij Als een Cesar van het met zijn rijk Dan begrijp je die zomerse tijd En geef me een teken, dan weet ik zeker dat ik Menig mevredig met dit, geef me een tegengewicht Want op die zieke klassieke wie ben ik de man Elke hand, met middelvinger in de lucht pakken. de liefde van en zijn wieven binnen de man Hennen en drank en overvoet, we zijn de rug Maddafakken, en daarom met elkaar nogal wat haar op mijn borst vraag aan die dames of het aan is, wat een avondje kost Salami met worst en hun aan is voor maanden geschorst Maar ik heb blazen met water stiekem bewaard voor de dorst Want dit is geen hansklok Ik heb geen hansklok En het feest nog En het zweet Is de fucking op. Noem je dat een ranktocht rank Zonder fucking rankstof Gooi rank je fucking hansklok Ik voel me de koning te rijken, kom kroon me de koning, de troon is van mij oh, ik bedoelt geen klootzak te zijn, maar het is gewoon zo in die ogen van mij Ik voel me de koning te rijken, Kom kroon me de koning, de troon is van mij Als een cesar van het Romeinse zijn rijk legt staat, dan begrijp je die zomerse tijd de koning, de is van mij. Als een César van het Romezen rijdt. Les Taten, begrijp je die zomerse tijd. En hier is DJ Jaap. Ja, laatste hartjes, dat was uh, Sibos met uh, Les featuring Valine. Uh, misschien is dat wel een mooie koningsnummer. Ja. Uh, ja, jullie weten het wel, hè? dat, uh, dat uh, koningslied wat ze 18 april hebben gemaakt, is uh, door uh, een groot deel van de bevolking uh, afgewezen. Hè? Dan vind ik het wel sneu voor, de, voor degenen die het liedje hebben uh, gecomponeerd en hebben, uh, ja, de tekst hebben geschreven en de mensen die het hebben ingezongen. Daar vind ik het best wel sneeuw voor, ja. En dan worden ze aan alle kanten worden ze aangevallen en belachelijk gemaakt. En uh, vooral die Republikeinen, die, uh, ja, die lachen in hun vuistje natuurlijk. En uh, nou, nou, nou, nou, nou, denk nou jongens. Ik bedoel, wat zijn jullie toch een stelletje, uh, ja, stelletje teringlaaier? Sorry dat ik het zeg. Maar ik denk, uh, ja, oké, okay, ik, ik vind, uh, ja, ik weet het niet hoor, ik, ik weet niet wat ik ervan moet denken, weet je, ik vind het allemaal best, weet je wel, nou, het liedje klinkt best, ik vond het best wel aardig, liedje wel, zeg ik gewoon eerlijk, maar om mensen zo af te maken, nou, er zijn Nederlanders zo goed in, hè, en, uh, ja, hebben we het wel over uh, buitenlanders en zo, en, uh, en weet ik veel wat, maar als er één volk is wat andere mensen de grond in kunnen trappen en vernederen, dan zijn wij Nederlanders daar het beste in. Dat, uh, wij zijn zo goed in mensen kapot maken en, en vernederen en belachelijk maken en tot de grond toe afbranden. Nou, ik zal je vertellen, de nazi's in de oorlog konden het... Uh, konden het niet beter dan de Nederlanders, hoor. Dat zeggen keihard, en dat is gewoon zo. De Nederlanders zijn kei, keihard. Maar ow, als je aan, een, aan hun komt. Nou jongens, ik bedoel, joh. Ik denk, waar gaat het over? Het is maar een liedje, jongens. Het is maar een liedje. En al die artiesten hebben hun best gedaan. Hè? Uh, ik geloof dat uh, Ali B. heeft meegedaan. En uh, hoe heet die ook weer, die... Uh, Marco Borsato en uh, nog een heleboel bekende Nederlanders. Die mensen zijn allemaal zwaar teleurgesteld. En ze worden afgebrand, ook op het internet. En uh, ja, oké, okay, je kan er wel om lachen, je kan er lachroch om doen. Maar om die mensen zo zwaar af te branden... Ik vind dat walgelijk, te walgelijk voor woorden. Alleen maar omdat een liedje niet in de smaak valt. Oké, okay, nou ja, goed... Uh, het is lullig. Ik vind het lullig voor de mensen die hun best hebben gedaan om het te maken. Of het nou je smaak is of niet. Maar om mensen zo af te branden. Ik vind het te walgelijk voor woorden. Dat zeg ik gewoon eerlijk. En iedereen mag het horen. Want deze uh, live uitzending wordt ook opgenomen en online gezet. Dus uh, ik zal het ook uh, op, uh, erbij vermelden. Waar het ook over gaat. Dus uh, ik vind het misselijk. Ik vind het heel misselijk. Tuurlijk... Uh, ja, oké, okay, een geintje is leuk. Maar dit is diep, diep, diep treurig. Ik bedoel, uh, ik zeg het nog een keer. De nazi's in de oorlog waren in hun taal lang niet zo grof als die kut-Nederlanders nu. Sorry, maar het is gewoon zo. Keihard, keihard. En we hebben zo'n grote mond over, uh, over alles en iedereen. Maar Nederlanders, qua onbeschoftheid... Zijn de Hollanders de beste in de hele wereld. Maar als een ander wat zegt. Oh jongens. Dan, dan, dan staat de wereld op hun kop. En dat zeg ik even gewoon eerlijk. hè? Dus het is jammer dat ik het lied hier niet heb. Anders zal ik hem gewoon zo uitzenden. Ik zal hem zo ergens kunnen downloaden. Volgende week zend ik hem gewoon uit. Op Koningendag desnoods. Het kan me niks schelen. Maar oké. Okay, het is jammer dat ik er niet eerder aan had gedacht. Dat had ik hem zo gedraaid. Echt waar. Goed, nou, uh, oké, okay. het is uh, 11 minuten voor 10. We gaan er zo'n beetje een eind aan braaien. Uh, jullie kunnen nog bellen, nog 5 minuten, Of Tenminste, 5 minuten, 6, 7 minuten. 5 voor 10 gaat de Skype dicht. Nou, Skype, of, uh, chatten kunnen jullie 24 uur per dag. Ook al zijn we niet in de lucht, al zenden we niet uit. Je kan gewoon chatten via onze chatroom. En uh, ja, oké, okay. ik vind het, uh, ja oké, okay. ik vind het heel ziek, heel ziek wat de uh, afgelopen uh, tijd is gebeurd. Uh, of For Good, dat uh, is de rock versie van de Sick Boys and The Low Man. Het gaat een beetje fout. Ja, het gaat fout, ja, wacht. Oké, okay, had aan het begin moeten beginnen, ja, zo zie je, maar ik maak ook fouten. <laughs> The Sick Boys, Low Man, of for good, Rocktown Town Keep my mind in check Well, I won't travel with you But I'm such a wreck And I know We sold the show Well, it wears me out Knowing you are there Cause it took me a long time To form a pair with you Yeah, and with the things you do It's okay Understood Say no more No, well, you treat me like some plain gentle ice cold Yeah, you play it slow Well, I make concessions every day I try to keep up, but it's a heavy weight for me Well, now you don't see It's okay Understood Say no more Dat was uh, Sick Boys en Man met Off For Good, Rocktown versie. En ik zou DJ Jaap niet zijn als ik, uh, ja, als ik niet zou provoceren tegen de nationale, uh, ja hoe zal ik het zeggen, tegen de gewoonte in. Want Nederlanders vinden het leuk om anderen kapot te maken en belachelijk te maken en uit te lachen. Dan zijn wij Hollanders goed in. Hierom een ode aan het koningslied.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 Ik beloof dat je, je alles zult geven, iedere stap die je zet, die leiden naar. We leggen het droog en we bouwen dijken De wee van welkom in ons midden, welke godje ook mogen winnen. De wee van willen, de ja, wee van willen De van wakker, stamp op eten, miljoenen coaches die weten De Twee van altijd willen winnen, wat het ook is waar we aan beginnen De wee van wij zijn één met klaar met de We naar de Eigenlijk nog niet juist zo'n slecht liedje hoor. Dat zeg ik gewoon eerlijk, weet je. Kijk, we mogen allemaal wel grappen en gollen maken over het Koningshuis. En tuurlijk mag dat ook best wel, weet je. Ik bedoel, dat is ook niet. Uh... Oké, okay, dat was de originele uitgave met uh, tekst en alles daarbij. Uh, John Eelbank. Uh, ja. Dat is een opdracht van het Nationaal Comité Inhuldiging en de NOP. Alle opbrengsten van het lied. Aan het Oranje Fonds. Maar ja, hij hebben teruggetrokken. Nou, later blijkt helaas. Maar ja, ik vind het heel sneu. Ik vind het uh, schande dat dit liedje door een stelletje fascisten onderuit is geschopt. En uh, nou, ik vind het heel treurig. Diep treurig. Jullie moesten je schamen dat jullie Nederlanders zijn. Echt waar. Oké, okay, luisteraars. Dit was uh, Eurostar Radio. En we gaan eindigen... Met natuurlijk onze... Uh, tune. Ja. Met onze Tune. Ja. En play. Oké, okay, we gaan uh, even kijken. Plug en play. Daar zijn we dan. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag 28 april zijn we er weer. En... Uh, dat well, rusten voor straks. En uh, kop op allemaal. Een fijne week. hoop dat het uh, mooi weer wordt. Nou, tot volgende week. Zondag dan maar. Hè. Ik, was, uh, ik ben DJ Jaap. En ja, luister naar Eurostar Radio. Dit is Dave Inbanan. Met Pluck and Play. Onze begin- en eindtune. Ja, oké. Okay, daar komt-ie. Komt-ie nou of komt-ie nou niet? Ja, oké. Okay, tot volgende week. Star Radio, het station voor jou.